Groningen is nu lijstaanvoerder met 14 punten uit 6 wedstrijden. De club heeft 1 punt meer dan PSV en Ajax, maar die clubs komen morgen pas in actie. De duels Vitesse-Nak en Willem II Ado zijn nog aan de gang. Dan het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog, alleen in het noorden kan nog een bui vallen.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 Your love and all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 I get some.